Ja Marian, dankjewel. Gaaf om, uh, om er te zijn hier met, uh, met z'n allen bij elkaar. Als je wat vaker komt, je vraag je af wat ik heb. Ik heb afgelopen donderdag mijn verstandskies laten trekken. Dus, uh, <laughs> um, volgende keer doe ik dat op maandag. Het, was <laughs> het viel me nogal tegen, dus ik, was, ik ben blij dat ik er gewoon weer ben uh, in elk geval. Um, ik heb een, een lijstje woorden meegenomen. Uh, dit zijn uh, de woorden die zijn genomineerd voor woord van het jaar 2014. Um, altijd grappig, ik hoorde er een uh, programma op de radio. Um, je mag nog stemmen tot 15 december, of het voor jou het woord van het jaar is. Maar wat, uh, wat op de radio ook over ging, en wat je misschien gelijk opvalt, is dat het niet zo'n vrolijk lijstje is. Het, is. het is grappig, maar het is eigenlijk allemaal een beetje somber, hè. een wegkijkstraat. Dat is een straat met, met mensen die wegkijken als er sociale problemen zijn of nood is. Nou, over uh, jihadgezin en kalifaatgaard moet je ook niet al te lang nadenken. Moestuinsocialisme zegt ook iets over onze samenleving. Clownspiet klinkt grappig, maar die discussie gaan we zeker nu niet beginnen. Um, het is een beetje een, uh, een somber geheel. En daarmee is het ook wel weer een mooie afspiegeling van het jaar 2014. We hebben een samenleving met ongelooflijk veel zegen, ongelooflijk veel rijkdom. En tegelijkertijd, um, ja, wat, wat een, een angst en een kilheid er soms ook in, uh, in onze samenleving zit. En dan hebben we vanochtend een, een klein meisje, dat eigenlijk centraal staat in deze dienst. En in wat voor wereld laten we haar los? Um, wat gaat er gebeuren? Wat gaat haar toekomst brengen? Hoe ziet haar wereld eruit als ze straks groter is? En wat zijn de woorden van haar toekomst? Um, als we vandaag bij elkaar zijn, dan uh, het jaarthema van onze, onze gemeente is leven als discipel. En, en discipelschap is het volgen van Jezus in je dagelijks leven. En um, deze maand ging het over um, hoe je Jezus volgt in onze zorg voor de wereld om ons heen, voor de schepping. En we zijn uh, begonnen bij het avondmaal. Hoe je daar rondom die tafel Gods hart voelt kloppen voor deze wereld. En hoe dan ons hart mee gaat kloppen. En hoe we door het geloof, niet losgemaakt worden van de wereld om ons heen, maar juist verbonden. Hoe we vol van Jezus de wereld om ons heen kunnen omarmen en mogen gaan herstellen. Nou, vanuit die basis hebben we ook heel kritisch gekeken naar onszelf, naar onze levensstijl. En waar we begonnen met het avondmaal, eindigen we deze maand met de doop. En dan gaat het, vooral over Sanne, zij staat vandaag een beetje centraal. Maar het gaat over wat die doop zegt over ons allemaal. Over de wereld waarin we leven. En hoe dat, dat hele kleine en dat hele grote met elkaar verbonden zijn. En wat de woorden zijn die we vanuit de Bijbel Sanne mee mogen geven. Voor dit jaar en voor de jaren die de liggen. Dankjewel Jokli. Als we, als we naar Je, Jezaja kijken... Je zei 35 is een echte Adventstekst. Uh, de brand één kaarsje, het is vandaag de eerste zondag van Advent. En Advent, dat is de, de vier weken, de vier zondagen voor kerst. In de periode van Advent stellen we ons de vraag, waarom kerst? Waarom Jezus? En we worden klein als we realiseren dat kerst nodig was voor ons. En we halen de grote belofte van God boven, om ons daaraan vast te houden dat is mooi in een tijd waar alles donker wordt. Zie je dat in de kerk alles steeds lichter mag gaan worden. En al die drie dingen zitten in het hoofdstuk Jezaja 35. Jezaja is een van de grootste boeken van de Bijbel. Omvangrijk, gelaagd, schitterend. En dit hoofdstuk, wat Marianne net gelezen heeft... is eigenlijk het laatste hoofdstuk van een soort van eerste deel van Jezaja. En dat eerste deel van Jezaja... Ligt de nadruk heel sterk, um, hoewel er ook prachtige lichtpuntjes zijn, ligt de nadruk heel sterk op scherpe, waarschuwende woorden. Wakker schudden. Het gaat over um, uh, een andere manier uh, van leven aan gaan pakken. Het is een, een, een scherp eerste deel van Jezaja. En het eindigt met de ondergang van het volk Israël. Maar net niet helemaal. Want zo wil dat eerste deel niet eindigen. En daarom aan het eind, als alles eigenlijk in puin ligt, komt dit hoofdstuk. Jezaja 35. En opent zich een prachtig perspectief, vol hoop, op Gods toekomst. En wat je dus moet voorstellen, dit hoofdstuk um, komt uit een van de momenten, zeg maar de meest moedeloze momenten voor het volk van God. Als alles, de stad, de tempel in puin ligt, als het volk niet eens meer in het eigen land woont, dan komt dit verhaal van God. En het is zo groot. Het is alsof God hier tegen zijn volk zegt, beste mensen, ik ben aan het werk. Er is hoop. En die hoop is zoveel groter dan alleen maar jullie terugkeer uit de ballingschap. Dan alleen maar de, de, dat je stad Jeruzalem weer opgebouwd moet worden. Ik ben in deze wereld aan het werk. En dat is een visioen van totaal herstel en vernieuwing. Dit is wat God met de wereld van plan is. Waarvoor hij de wereld ooit gemaakt heeft en wat de wereld ooit zal worden. En dit visioen haakt aan de grote verlangens van ieder volk in de mensheid. Het verlangen om thuis te komen. Echt thuis. Het verlangen dat alles nieuw is. Het verlangen dat de hoop en de vreugde weer terugkeert. En God zegt, ik ben aan het werk. Hoe moedeloos alles ook lijkt, dit is wat ik aan het doen ben. En, en hoe komt die vernieuwing? Hoe wordt dit visioen werkelijkheid? Door het ingrijpen van God. God. Het volk Israël ligt letterlijk op de knieën, is door het ijs gezakt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het project Israël is mislukt. Maar, zegt God, ikzelf daal af en ga ingrijpen. En dan ontstaat er hoop. En in de tweede delen van Jezaja wordt dat steeds verder uitgewerkt. En steeds meer ontstaat daar het visioen van één iemand. Één persoon. Die dit visioen werkelijkheid gaat worden. Die namens God gaat ingrijpen. En nou, Uiteindelijk wijzen alle vingers naar Jezus. En als je dit hoofdstuk van Jesaja 35 legt naast het leven van Jezus. Dan zie je dat het bijna letterlijk in vervulling gaat. Daar waar Jezus komt, ontstaat de werkelijkheid van dit visioen. Lammen lopen, doven horen, blinden zien weer. Overal. Waar, waar mensen met knikkende knieën staan en Jezus komt langs. Ontvangen mensen moed. Moed om zichzelf te zijn. Moed om Gods kind te zijn. Ondanks alles. Overal om Jezus heen. Zie je bijna letterlijk de woestijn tot bloei komen. Als in alle armoede brood gedeeld wordt tot de manden overblijven. Als boten vol zijn met vis. Als een liter wijn ontstaan. Overal waar Jezus komt zie je de vreugde terugkeren. In mensen. En het allermeest. Bij Jezus komen mensen thuis bij God. Dat prachtige beeld wat Isaiah 35 zegt, dat er een weg wordt gelegd waar alles veilig is. Een weg waarover mensen weer terug kunnen komen bij God. Waar mensen thuis kunnen komen. Daarvan zegt Jezus, ik ben die weg. Volg mij. En ik breng je thuis bij God. Volg mij. En je wandelt deze wereld binnen. En tegelijkertijd is Jezus ook weer anders dan dat je zomaar op grond van Jezaaier 35 zou verwachten. Want, zegt Jezus, de weg die ik wijs en het visioen van Jezaaier 35 ontstaat niet door overmacht of door geweld. Het visioen van Jezaaier 35 ontstaat door liefde en dienen. En lijden en het zoeken van vrede en door barmhartigheid. Dat is de weg die Jezus wijst, waarin hij ons voorgaat. En dat is de weg die Jezus zelf ook gaat. Het is aan het kruis waar hij alle dorheid en alle angst en alle onveiligheid en alle haat en alle agressie van deze wereld draagt. en waarin het allemaal met hem ten onder gaat. En uit die doorheid, uit die woestijn, ontstaat drie dagen later nieuw leven. Als zijn graf opengaat, als hij op paas morgen naar buiten komt, dan begint de woestijn te bloeien. Dan schieten de eerste knoppen naar buiten. Daar, in dat gebeuren van zijn dood en opstanding, daar wordt je 35 werkelijkheid. Daar verandert de woestijn. In een bloeiende tuin. En dan zijn we ook bij de doop. In de doop zeggen we niet alleen maar dat God heel veel van Sanne houdt. Hoewel dat ontzettend waar is. En in de doop zeggen we niet alleen maar dat we Sanne iets mee willen geven. Hoewel we dat ook heel graag willen. Maar in de doop verbinden we haar leven met Jezus wordt dit verhaal van Jesaja 35 de werkelijkheid voor haar leven. We mogen geloven dat alles wat vuil is, alles wat kapot is, alles wat dor is, met Jezus ten onder gaat in het water. En dat wat uit het water naar boven komt, een nieuwe schepping is. En dat deze belofte de belofte mag zijn voor haar leven. Dat haar leven zal zijn als een woestijn, die tot bloei komt. En dat is waarmee we haar verbinden. En wat we haar meegeven. En als je dan vanuit Jezaja 35 naar de doop kijkt. Wat is het? Wat betekent het allemaal? Wat we dan aan Sanne meegeven? Drie dingen. Om twijfel meer te noemen, maar ik houd vanochtend mee drie dingen. In de eerste plaats, ze krijgt hoop mee. Hoop. Wat haar toekomst ook mag brengen. Wat de woorden van haar toekomst ook mogen zijn. Hoe diep de wonden zullen zijn die in haar leven geslagen worden. Hoe groot het verdriet ook. Hoe hard het leven ook zal kunnen zijn. Zij mag naar zichzelf en naar de wereld om haar heen kijken. Vanuit de bril van Jezaja 35. Er is hoop. Wat haar ook overkomt. Eén ding is zeker. Haar leven, deze wereld, zal tot bloei gaan komen. Dat is wat ze zich steeds dieper mag laten landen. Waar ze haar leven steeds meer voor open mag stellen. Hoe groot de greep van het kwaad op haar leven ook zal zijn. Hoeveel er kapot gaat. Hoeveel ze zelf ook kapot maakt. Het is de kracht van Jezus die haar leven schoon was. Daar mag ze steeds weer naartoe terug. En vanuit die hopen, vanuit die kracht mag ze leven. Hoe groot de angst in haar leven ook wordt. Hoe haar knieën zullen knikken. Zij mag steeds weer hoop vinden. In Isaiah 35, in wat Jezus gedaan heeft. Deze belofte en dit visioen is sterker dan alle haat, dan alle verdriet, dan alle agressie. Zelfs sterker dan de dood. Want ook die woestijn zal Jezus tot bloei brengen. Wat haar in het leven ook overkomt. Dit is sterker. En vanuit deze hoop mag ze leven. Dit mag ze steeds meer gaan ontdekken en uitpakken. Dat is het eerste. We geven haar ongelooflijk veel hoop mee. Tweede. Roeping. Ik vind het mooie van naar de doop kijken vanuit Jezaja 35. Dat je niet blijft hangen bij Sanne en, en haar ziel en de eeuwigheid of bij onszelf. Maar dat we de cirkel zo wijd mogelijk trekken. Het gaat in het doop, hoewel het je één iemand doopt, is het uiteindelijk het verhaal van een veel grotere vernieuwing. En de vernieuwing, de nieuwe schepping van het leven van Sanne, is onderdeel van het herscheppen van de hele wereld. En daarom wijst de doop ons ook richting in het leven. Sanne is een meisje, net als wij allemaal, maar zij ook, met prachtige gaven en talenten. Door God gemaakt, door God gewild, met een plan en met een doel. En zij is geroepen om in haar leven zich door God te laten inschakelen, mee te bouwen aan de verwerkelijking van dat fantastische visioen uit Jezaja 35. Als ze zich ooit in haar leven afvraagt, Waarom ben ik hier? Wat is de zin van mijn bestaan? Heb ik een roeping? Dan kan ze hier het antwoord vinden. Want hier zijn wij allemaal samen voor geroepen om ieder met onze eigen gaven en talenten samen in deze wereld aan de slag te gaan. En te gaan bouwen aan Gods visioen. Om ons door God te laten inschakelen. En natuurlijk zal ook Sanne daarin niet volmaakt zijn. Natuurlijk zal ook zij dingen afbreken in plaats van opbouwen. Zij zal domme dingen doen. Maar zij kan elke keer terug naar Jezus. Naar de kracht van zijn opstanding. Naar de vervulling met zijn geest. En dan, hoe meer ze dat doet en hoe voller ze wordt van hem. Hoe meer ze de mens zal worden die God op het oog heeft toen hij haar maakte. En behalve hoop en roeping, geeft de doop haar ook fundament. Dit is waar haar leven mee begint. Het begint met de doop. Het begint met de zekerheid dat zij een kind van God is. Dat ze bij Jezus mag horen. En als we Sanne dopen, dan vragen we niet of God haar leven een beetje wil zegenen. We bidden natuurlijk. Maar dat is niet waar de doop uiteindelijk over gaat. Niet dat het in haar leven allemaal een beetje smooth gaat. De doop is de zekerheid dat het ten diepste goed zit. En dat wat er ook gebeurt in haar leven, dit haar nooit afgepakt kan worden. En daarmee krijgt ze in de doop een fundament onder haar leven. Waarmee ze de grote klappen van het bestaan te boven kan komen. En vanuit dat fundament kan ze zich laten inschakelen. Kansen gaan bouwen. En alleen in die volgorde kan het vruchtbaar zijn. Het leven van Sanne begint vandaag met de woorden. Het is volbracht. Er is niets meer wat ze hoeft te bewijzen. Geen punt meer wat ze hoeft te scoren. Ze mag beginnen bij de zekerheid dat zij een kind van God is. En alles wat ze in haar leven doet. Alles waar zij zich aan geeft. Alles wat ze geeft voor haar roeping. Mag ze doen uit aanbidding en liefde en dankbaarheid. En zelfs als ooit dat moment komt dat zij zelf, Jezus en alles waar hij voor staat, omarmt. Dan is dat door dat wat de geest in haar leven gewerkt heeft. Door hoe God zijn beloften vervult. Dan is dat niet een beslissende handeling van haar kant. Maar dan is dat uit pure liefde en passie. Voor haar Heer. Vanmorgen geven we aan mij hoop, roeping en fundament. Prachtig visioen, Prachtige woorden. Prachtig kindje. Toch misschien ook goed om even kritisch te zijn. We hebben net met elkaar het liedje gezongen... God heeft een plan met je leven. Prachtig liedje en ik weet dat het voor kinderen is... Ik heb er altijd een beetje een dubbel gevoel bij, zal ik je eerlijk vertellen. Um, want hoe zit dat dan precies? Hè, wat moeten we dan met al die kindertjes die in de oorlog omkomen? Al die tieners die in de greep vallen van, van gewelddadige organisaties zich opblazen. Zinloos. Wat moeten we met al die baby's die sterven in vluchtelingenkampen? Wat is dan het plan van God met al die kinderen? Is dat niet een, een, een prachtig westers liedje voor mensen waar alles goed mee gaat? God heeft een plan met je leven. Oh ja? Hoe zit dat? Ik geloof absoluut dat God een plan heeft met jouw leven. Ik geloof absoluut dat God een plan heeft met het leven van Sanne. Maar in hoeverre geven wij elkaar de kans... Om te leven volgens het plan dat God met ons heeft. Onze God is een onvoorstelbaar overvloedige God. In zegen, in, in, in, in materiële dingen, maar ook in alles wat hij in mensen geeft. God geeft alleen al in deze zaal zo ongelooflijk veel verschillende mensen, zoveel verschillende gaven en talenten. En, en, en vergroot dat is met de wereld waarin wij leven. Als wij in staat zouden zijn om alles wat er in deze wereld is, en wat er in God in mensen gegeven heeft, tot bloei te brengen, dan hebben we alles, meer dan genoeg wat nodig is, om deze hele wereld te veranderen in een bloeiende woestijn. Maar hoeveel van alles wat God geeft, blijft onbenut, blijft sluimeren. Omdat het misbruikt wordt, of genegeerd wordt, omdat het niet op het juiste moment de juiste stimulans krijgt. Niet dat zetje in de rug, niet de juiste correctie. Hoeveel van alle gaven die mensen hebben, blijven onbenut omdat we in kaders en hokjes geduwd worden. Waarin een heel groot deel van wie we zijn, niet tot zijn recht komt. Hoeveel zien we gewoon niet. En dan kijken we niet eens ver weg. Naar alle talenten en gaven die op sloppenwijken en, en dat soort plekken. Onbenut blijven. Geven wij elkaar de kans om te leven volgens het plan dat God met ons heeft. En daarom is de doop ook altijd een confronterend moment. Voor ouders, de enorme verantwoordelijkheid. Maar ook voor ons allemaal als broers en zussen, als medemensen. Wat voor klimaat creëren we? In gezinnen, in huwelijken, in een kerkgemeenschap, op scholen, in een samenleving. Creëren wij samen een klimaat waarin mensen tot bloei kunnen komen. En daarom, daarom dopen wij ook altijd op dit soort momenten. We dopen niet even op een door de weekse ochtend bij jullie thuis. We doen dat in de gemeenschap, omdat wij hier met z'n allen samen omstandigheden heen staan. ...samen met Sander en Ilse voor de verantwoordelijkheid staan om zo'n klimaat te creëren... ...dat alles wat God in dit meisje gelegd heeft, ook werkelijk tot bloei kan komen. En tegelijkertijd als we dit zo benoemen, dan brengt het ons ook op de knieën. Op de knieën vanwege ons onvermogen, ons falen. Als ouders, als broers en zussen van elkaar... Als medemensen. En het enige wat je dan kan doen, of het beste wat je dan kan doen. is ook daadwerkelijk op je knieën gaan. En al je onvermogen, al je twijfel bij God neerleggen. Want daar als we op onze knieën zijn, ontstaat hoop. En dan zijn we ook terug bij Advent. En dan zijn we terug bij de vraag: Waarom Kerst? Waarom Jezus? Nou, daarom. Omdat de vernieuwing van deze wereld en de bloei van de mens om ons heen, maar niet uit onze handen wil komen. En omdat het wel uit de handen komt van dat kindje in die voerbak. Omdat het wel uit die twee doorboorde handen komt. Daar aan het kruis draagt Jezus al ons onvermogen. Daar aan het kruis ontmoeten wij de liefde van God. Hij hangt daar. En wat hij zegt en hoe hij ons tegemoet komt is, weet je, ik ga nog liever zelf ten onder. Dan dat Gods plan met jouw leven niet tot zijn recht komt. Ik ga liever zelf ten onder, dan dat jij ten onder gaat. En daar, als je die Jezus tegemoet treedt, en als je je laat omarmen door zijn liefde, weet je, dan voel je hoe zijn hart klopt. En daar gaat ook jouw hart weer kloppen. Daar, in die liefde, komt het leven terug in jou. Daar begint jouw leven weer op te bloeien. Daar verandert zaaien 35 van een mooi sprookje in jouw toekomst. Sla één blik in de ogen van Jezus. Eén blik en je gaat weer geloven in Gods plan met jouw leven. En daar, in de omarming met die liefde, kunnen wij weer gaan groeien. En vader en moeder zijn... In broer en zus zijn, in medemens zijn. En hoe meer we daarin groeien, hoe meer Sander de kans zal krijgen om te groeien volgens het plan dat God met haar leven heeft, hoe meer wij allemaal de kans zullen krijgen om op te bloeien volgens Gods plan met ons leven. Advent, de doop. Jezaaier 35, het maakt ons heel klein en ongelooflijk groot tegelijkertijd. Omdat het ons boven alles heel erg dicht bij Jezus brengt. Vier toepassingen. In de eerste plaats een, uh, een creatieve uitdaging. We hebben net een lijstje gezien met woorden van het jaar 2014, allemaal somber. Ik wil jou uitdagen om jouw woord voor 2014 te bedenken. Misschien eentje die je gehoord hebt, je mag ze ook zelf bedenken. Een hoopvol woord. Wat is jouw hoopvolle woord van 2014? Ik probeer er maar eens over na te denken. Tweede. Um, uh, toen wij voor het eerst uh, uh, vader en moeder werden, toen kregen we van mensen verschillende cadeaus, ook kinderbijbels. En in een van die kinderbouwels had iemand iets geschreven. En daar stond, praat veel met je kinderen over God. Maar nog meer met God over je kinderen. En dat vind ik heel mooi. Op een of andere manier blijft dat zinnetje steeds in mijn hoofd. Dat is wat ik jullie mee wil geven en aan alle papa's en mamas die vanochtend bij ons zijn. Um, ouder zijn heeft allerlei uitdagingen. Je kunt elke keer je hak in het zand zetten en je best doen. Maar het allerbelangrijkste wat je je kind mee kan geven, wat jullie Sanne mee kunnen geven, is dat je zelf elke keer opnieuw op je knieën bij Jezus komt. Dat wil ik jullie toewensen en ons allemaal meegeven. Um, je hebt in je leven, dat is de derde, allerlei relaties. En hier in de kerk proberen we ook heel bewust allerlei verbanden te leggen. We hebben Naast dit soort diensten hebben we kringen, er uh, zijn allerlei persoonlijke contacten. Um, en dat kan je allemaal heel formeel houden... En, en keurig in je agenda schrijven. Maar ik wil je uitdagen om heel bewust contacten te leggen... waarin je elkaar bemoedigt. Zodat je kunt leven volgens Gods plan. Wat je misschien op allerlei plekken mist. Misschien op je werk mist of waar dan ook. Probeer het heel bewust te leggen. Zorg dat jij in je leven plekjes hebt... waar je bemoedigd wordt... waar je gaven talenten gezien worden... en waar jij tot bloei kan komen. En als je een kring hebt of bent... Probeer dan eens met elkaar over te praten. Hebben wij hier in deze groep een klimaat waarin mensen tot bloei kunnen komen volgens Gods plan met hun leven? En als laatste, en dat is een beetje een toepassing voor mensen die de hele maand hebben meegemaakt. We zijn de hele maand bezig geweest met, met, met schepping, met zorgen voor de aarde en hoe we daarin Jezus kunnen navolgen. Um, ik wil je uitdagen om het niet nu achter je te laten en vrolijk een nieuw thema in te stappen. Ik wil je uitdagen om er iets mee te doen. Wat kan jij doen om jezelf te geven aan de schepping? Om de schepping te omarmen en te gaan herstellen. Um, je mag elke keer beginnen bij het avondmaal. Je mag beginnen bij de doop. Maar je wordt ook uitgezonden. En probeer een, een, een paar dingen voor jezelf te, te prikken. Waarvan je zegt, hierin wil ik mijzelf geven voor de wereld omheen. Genoeg uh, voor dit moment om over na te denken. So we samen?